Met Robert Spitt en Anne de Jong. De wedstrijd staat op punt van beginnen. De spelers komen op en als wij de wonderenwereld van Twitter mogen geloven... dan is dat een groot spektakel. Misschien dat we straks daar nog een klein stukje van mee kunnen krijgen. Maar voor de rest gaan we vooral veel uh, voorbeschouwen over uh, nou, wat er eigenlijk allemaal gebeurt. We gaan het dit uur ook nog hebben over de NHL IJshockey... Want uh, dat was gisteren de grote ontknoping en daar valt genoeg over bij te praten. En we gaan het dit uur hebben over WWE. Het uh, showworstelen dat in Amerika ook ongekend populair is. Maar eerst natuurlijk de NBA. Ja, want uh, ja, wat je al zei, uh, de spelers die staan op het punt uh, om, om te gaan beginnen. Uh, Niel Petersen, uh, hoofdredacteur van Sportamerika.nl. Jij zit al de hele uitzending bij ons uh, aan tafel. Uh, het moet een groot spektakel gaan worden. Zo eindigden we eigenlijk net het afgelopen uur. Klopt. En nou zag je al dingen op Twitter voorbij komen... dat het ook een groot spektakel is. Ja, we hebben het uh, in het vorige uur over gehad, over de opkomst van spelers. Nou, nu met de NBA Finals uh, wordt alles uit de kast gehaald... om, uh, hè, om een extra uh, cachet te geven aan deze finale... Uh, nou, daar zal Miami Heat weinig van mee hebben gekregen, neem ik aan. Zijn de uitploeg uh, wordt alleen de naam uit zeg maar, omgeroepen en die mogen gaan staan. En dan uh, bij, die, ja, bij de spelers van de thuisploeg uh, gaat, het, gaat het echt enorm los. En dan denk ik, ja, sluiten ze af natuurlijk met Kevin Durant. Mm. Want hij, hij moet... Zeg maar de titel naar Oklahoma brengen. Ja. Uh, Henk, uh, Noël, jij bent een professioneel basketbalspeler. Misschien volgend jaar of dat jaar daarna in de NBA. Jij, nou, jij kan dus met een professioneler oog dan wij de leken en liefhebbers kijken naar zo'n wedstrijd. Waar moet je nou echt op letten? Wat, ja, wat, uh... Ik denk dat je deze wedstrijd vooral op de verdediging moet letten. Ik denk dat deze wedstrijd extreem hard wordt verdedigd. Ze willen allebei uh, graag de titel pakken. En dat is ook logisch. Um, ja, meestal is het in de finale, vooral die eerste wedstrijd... gaan ze keihard tegen elkaar spelen. Ze proberen, ja, ik denk niet eens dat het het mooiste basketbal is... maar dat het gewoon keihard spelen is. Nee. En wat houdt dat echt in dan keihard? Dat er uh, ja, gewoon uh, harde fouten worden gemaakt. Uh, fysiek heel uh, hard naar de baas. Flagrant ook? Zo, zo hard? Flagrant um, een beetje, Sorry om het uit te leggen. Dat is een beetje de gele kaarten van het, van het basketbal. Ja, en als je het heel erg doet, dan is het rood. Nou, kijk. Nou, ik, ik, uh, ik weet niet of het de eerste wedstrijd gaat gebeuren... maar het gaat zeker gebeuren in deze, in deze finale-serie. En hoe komt dat? Dan is het gewoon om te laten zien... Uh, tot hier, wij willen zo graag die titel halen? Waar ja, je, mee moet, dan, je moet gewoon... Uh, je moet, ja, ik heb zelf nooit zo'n wedstrijd gespeeld. Nog niet. Uh, ja, je wil zo graag die wedstrijd winnen. En dan, uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, alles toegestaan tot aan de grens en misschien wel een beetje eroverheen. Ja, het zijn dan waarschijnlijk niet de NBA Finals. Nog lang niet. Maar jij hebt in Spanje vast wel zeker hele spannende en hele belangrijke wedstrijden gespeeld. Uh, ja, hoe leeft dat dan in zo'n zo basketbalkleedkamer? Kan je ja, je een beetje voorstellen hoe dat nu zit zeg maar in, uh, zeg, in de kleedkamer van Miami en OKC? Nou, in die kleedkamer weet ik het niet helemaal. Maar er hangt natuurlijk wel een finale sfeer. Uh, ik denk dat iedereen oppers geconcentreerd is. En uh, kijk, het is niet een gewone, een gewone seizoenswedstrijd. Want de spelers zijn er 82 van. En daar zijn ze iets minder geconcentreerd, denk ik. Uh, ik denk dat er gewoon, ja, wat ik al zei, keihard wordt gespeeld. En dat er... Uh, uh, ja, dat, een, dat ze geen makkelijke baskets weggeven... geen makkelijke scores dus Op het moment dat iemand vrij naar de basket toe gaat... dat hij ja, misschien wel keihard onderuit gehaald gaat worden. En op wie moeten we... Kijk, uh, Kevin Durant, LeBron James, daar hadden we het net al met z'n vijf over... maar... Jij zegt het wordt verdedigend. Op wie moeten we dan gaan letten? Ik denk dat we op uh, Serge Ibaka moeten gaan letten. Dat is uh, de beste blokshotter van de... Van de Serge Ibaka de... noemen ze hem ook wel. Dan ja. heb je een gave bijnaam natuurlijk. Ja, ik heb met die jongen zelf nog gespeeld. Dus ik, uh, ook, ik hoop ook echt dat hij uh, wint. Dat okay. echt, uh, Was hij toen al zo goed, toen jij met hem speelde? Uh, in blokken wel. <laughs> <laughs> maar hij is, uh, hij is extreem veel verbeterd. Okay. Okay. Uh, Gert-Jan, jij woont zelf in Chicago. Een echte sportstad. Oklahoma heeft dat misschien net iets minder. Want... Eigenlijk is uh, Oklahoma City Thunder de basketploeg de enige. Maar wat doet dat met zo'n stad, zo'n wedstrijd? Merk je ook echt een, uh, onder sportliefhebbers daar een soort sfeer op komen als zo'n finale is? Ja, de, de, de, de, elke stad wordt helemaal gek als, uh, als uh, hun ploeg in de, in, in de playoffs uh, speelt uh, uiteraard. En uh, Oklahoma City is misschien nog een tikje erger, want... Die hebben alleen maar dit? Die hebben, uh, uh, los van het collegevoetbal, uh, hebben ze eigenlijk alleen maar, uh, hebben ze alleen maar dit. En mm. de, de, ja, de hele stad is, uh, die, die, die is gek natuurlijk. En andersom, nu Chicago uh, vroeg uitgeschakeld was, ja. uh, is het dan ook een soort rouw? Ja, bij uh, de Bulls heeft het wel even geduurd. Bij uh, het ijshockey uh, hadden we de Blackhawks. Uh, die gingen er ook al snel uit in de eerste ronde. En uh, de Bears... Uh, die gingen de snelheid met het voetbal. Dus uh, ja, het is even een zomer... Uh, hongbal gaat ook niet zo lekker uh, dit, dit, dit seizoen. Dus het is even een... Uh een jaartje doorbijten in Chicago. Ja. We uh, gaan natuurlijk de wedstrijd uh, volgen met uh, Frank Wielaert. Er is technisch nog even wat uh, uh, ja, mis, denk ik. Want het, het, het, het loopt allemaal nog niet hier. We zijn dus eigenlijk benieuwd hoeveel het staat. Maar uh, tot die tijd hebben we gelukkig genoeg andere sporten. Want uh, we hadden het net ook al over, over het ijshockey. En daar hebben de LA Kings gisteren de titel gepakt. Ja, het scheelt dat uh, NBA niet het, uh, niet het enige nee. is waar we deze nacht over gaan hebben. Nee, want ja, we zijn eigenlijk net een dag te laat... Uh, maar gisteren uh, won de, wonnen de LA Kings wonnen de grootste prijs uh, van Amerika in het ijshockey, namelijk de Stanley Cup. Uh, die wonnen ze van de New Jersey Devils. Uh, en het, werd, uh, het laatste werd het, werd het 6-1 in het voordeel van de LA Kings. Uh, nou is uh, Luc van Kemenade uh, in LA geweest uh, tijdens, die, uh, tijdens, die, ja, tijdens die feestelijke dag. Uh, en Luc hangt nu aan de lijn. Goedendag uh, Luc. Hey, goedendag. Ja, jij hebt het allemaal meegemaakt, uh, de, de feestvreugde in Los Angeles. Uh, hoe was de sfeer? Um, ja, ik heb het absoluut meegemaakt. Ik was uh, voor het uh, Staple Center, waar de, waar, de, ja, waar de wedstrijd werd gespeeld. Um, en daar waren de fans wel redelijk rustig eigenlijk. Uh, want ze hadden een week eerder een foutje begaan. Een week eerder konden ze namelijk uh, de playoffs al winnen, winnen met een sweep. Ze stonden met 3-0 voor in de reeks. Uh, en hadden dus de kans op 4-0 om het zo meteen af te maken. Maar dat, dat mislukte. Uh, dus voor de wedstrijd uh, gisteren zeiden we, verschillende ijshockey spelers van, uh, van de Kings, uh, we gaan ons dit keer niet laten afleiden door. Uh, Limousines die, die klaarstaan voor een afterparty of door onze familie of ja. door de andere hoge verwachtingen. We gaan het rustig houden en de fans die deden dat eigenlijk ook wel. Maar was het dan ook zo dat, uh, ja, dat, dat de supporters er eigenlijk een beetje geïditeerd door waren? Dat ze, dat ze niet met zo'n clean sweeps dus zo'n 4-0 overwinning, uh, uiteindelijk uh, het seizoen konden afsluiten? Nee, nee dat is zeker niet. Ze zijn heel optimistisch en ja. dat moet ook wel, want ze hebben 45 jaar lang gewacht. Uh, op deze Stanley Cup, want uh, het is de eerste in het bestaan van de Kings. Uh, dus dus veel is eigenlijk heel erg van, nou we gaan het nu gewoon doen. En zelfs als, het nu, als het nu niet lukt, is er ook nog een wedstrijd donderdag in Jersey. Uh, maar ja, ze dus waren natuurlijk wel absoluut uh, blij dat het, dat het gisteren wel lukte. Ja, nu is uh, met de overwinning van de LA Kings uh, uiteindelijk uh, uh, Los Angeles de zevende stad geworden, als ik me niet vergis. Die in alle grote Amerikaanse sporten, uh, min het, het, het, het voetballen, um, uh, de, de, een titel gepakt heeft. Zijn het volksfeesten op straten, toeterende auto's buiten en uh, iedereen gek? Of uh, valt het mee? Nee, nee niet echt. LA uh, ja, heeft trouwens ook geen American voetbalteam meer. Ja. Ja, maar. Nee, ja, de, het, is niet echt een hockey. het is niet echt een hockeystad. Uh, er zijn, er zijn nee, wel een nee. hele trouwe fanscharen. Uh, nou ja, dat moet ook wel dat ze zo lang hebben gewacht. Maar gisteren nee, dat viel eigenlijk mee. Het was heel rustig. Um, zes arrestaties, geloof ik. En, maar ja, ver, verder alles gewoon heel rustig. En na de wedstrijd werd iedereen soort van uit het centrum geleid. En uh, feestjes gingen nogal door in de kroegen. Maar het is niet zoals met de Lakers bijvoorbeeld. Uh, uh, L.A. is natuurlijk heel erg basketbal gek. Maar met de Lakers in 2009 en 2010. Nou, er, stond, er, stond, er stond er van alles in brand. Er werden er echt tientallen mensen gearresteerd. Uh, nee, dat, dat is veel meer een volksfeest dan dit eigenlijk. Maar wordt er, wordt er dan nog wel gefeest of wordt er gewoon echt heel erg gereld? wat, wat want komt, er, komt er een beetje de indruk dat, uh, dat, dat het rellen een beetje, een beetje voorop staat tijdens de huldiging. <laughs> ja, die, nee, die indruk wilde ik niet geven. Nee, er werd wel gefeest. Er, er, er was bijvoorbeeld een hele grote marsh pit uh, voor, voor het Staple Center. Uh, dat betekent dat die, dat die uh, fans op de muziek eigenlijk tegen elkaar gaan springen en duwen en beuken. Uh, dus dat, dat was wel heel erg leuk, maar het was allemaal, het was allemaal heel braaf. Maar het was ook vrij snel afgelopen na de, de wedstrijd en maar ongetwijfeld dat, is... dat het in de kroegen verder ging hoor. Maar, maar zo, uh, aan de dat... ene kant is het ook wel lekker dat het dit jaar een beetje rustig wordt. Uh, we weten vorig jaar nog wat er gebeurde na uh, Game 7 in Vancouver toen Boston daar won. Die Kom. rellen zijn over de hele wereld gegaan. Ja. Nee, dat, dat is gelukkig niet, uh, niet gebeurd. Nee. Het is natuurlijk ook een ruige sport, dat, uh, dat ijshockey. Mm -hmm. Dank je wel voor een, een klein sfeerverslag vanuit uh, Los Angeles, Luc van Kemenhaden. En uh, we praten verder over de NHL en eigenlijk het hele seizoen... met uh, een man van Sportamerica.nl, Jules Zane. Uh, welkom in de studio. Ja, goedenavond, Goedenacht. Ja, um, voordat we eigenlijk met jou verder praten uh, over wat er nou eigenlijk gebeurd is dit seizoen. Ik zei het eigenlijk fout, hebben we niemand, iemand anders nog aan de telefoon. Ja, maar maar Leo Oldenburg het... staat op ons te wachten, ja, uh, die, hang, die hangt natuurlijk ook. Want ja, in Nederland is ijshockey niet misschien echt de, de meest geliefde sport. Uh, maar er zijn wel heel erg veel fans toch nog te vinden die, die best wel lyrisch zijn uh, over het ijshockey. En zo ook Leo Oldenburg, sportjournalist en ja, dus ook ijshockey-expert. Goedenacht Leo. Goedenavond. Ja, wij volgen deze nacht alle grote Amerikaanse sporten op de voet. Uh, blijf jij nachten wakker voor Amerikaanse ijshockey? Uh, ja, als het enigszins mogelijk is, dan, uh, dan, dan wil ik wel eens uh, uh, het risico lopen dat ik de dag daarna met enorme vallen onder mijn ogen loop. Dus bij erg belangrijke wedstrijden dan uh, wil ik nog wel eens allerlei afspraken verzetten om s'nachts een wedstrijd te kunnen volgen. Ja, ja en, en wat zie jij dan graag? Uh, nou, het ijshockey dus, de, de National Hockey League uh, net afgelopen. Uh, Gisteravond was de laatste wedstrijd van het uh, seizoen waarin de Los Angeles Kings de Stanley Cup hebben veroverd. Dus ik moet afkijken. Het nou, ijshockey is afgelopen. Nu, nu, toen ik me op deze show ging voorbereiden heb ik ook veel nachten wakker ge uh, gezeten en dus ook die finales gezien. Maar ik moet zeggen, ik kan die puck helemaal niet volgen. Dat is toch helemaal geen televisiesport, het ijshockey? Dat, dat is het grote probleem ook. Uh, als je in een stadion zit, of in een hal zit, dan is het nog wel enigszins te doen. Als je een groevend kijker bent, dan weet je ook ongeveer wel waar die puck is, omdat je ziet hoe mensen bewegen. Maar dat is het grote probleem. Dus ze hebben allerlei dingen geprobeerd, ook in Amerika, om ervoor te zorgen dat die puck beter zichtbaar is als je over de ijs schuift. Ze hebben bijvoorbeeld een, een, een tijdje lang geprobeerd om een soort van, van, van, van, van uh, uh, grafische vlam achter uh, aan te laten gaan, zodat je ziet waar het ding gaat, maar daar word je ook niet wijzer van. Uh, dat is het grote probleem van de ijshockey op televisie. En daar hebben we het mee te doen, want met een grotere spelen dat gaat ook niet. Uh, andere kleur heeft geen zin. Dit is wat het is. En uh, als, je, als je dwaas van het spel bent, dan, dan zie je heus wel waar die puck gaat. Uh, en, en ja, dat betekent ook dat het een aantal mensen nooit van ijshockey zullen houden. Het is maar zo. Maar ik, ja, ik, weet, ik, heb geen, ik heb daar geen idee van, maar in hoeverre wordt uh, het ijshockey goed bekeken op televisie in Amerika? Het wordt goed bekeken, maar het is overduidelijk. Kijk, in Canada is het, is, is het, is het erg groot. Uh, in Amerika is het uh, echt duidelijk de vierde de, de sport van de zeg maar vier uh, Amerikaanse sporten. Het, het kan niet in de schaduw staan bij American Football of bij uh, basketbal of bij, uh, bij Honkbal. En, en toch vind jij het een, een fantastische sport, ja. uh, maar nog niet heel veel andere uh, Nederlanders ja. met alle respect. Ondanks dat we natuurlijk heel goed zijn in schaatsen. Ja. Uh, uh, de, de, nee, de, haal de mensen over. Waarom moet een jonge jongen, acht jaar, die heeft nog geen sport gekozen... waarom moet hij gaan ijshockeyen? Omdat het uh, een, een, een heerlijke sport is om, om samen te doen. Het is uh, bijzonder snel. Ook voor, voor, voor mensen uh, op de tribunes. Ik Er gebeurt constant uh, uh, gebeurt er wat. Er zijn zoveel schoten, zoveel kansen, zoveel goals. Er is zoveel snelheid, er is zoveel hardheid ook. Het is echt ook uh, uh, een, een, een, een echte een mannensport, een kerelsport. Ik bedoel, het is niet voor watjes, het is absoluut niet voor watjes. Dus het is gewoon een beetje adrenaline giert door die hal. En elke keer als ik mensen meeneem naar het ijshockey... die zijn ook allemaal razend enthousiast. Het is ook een spel, als je erbij bent... Uh, en, je, en je voelt die sfeer in de hal... dat is er echt een sport om verliefd op te worden. Nee. Is ijshockey eigenlijk een, niet een te harde sport voor ons tere Nederlanders? Weet ik niet. Nee, nee, nee, dat geloof ik niet. Ik bedoel, wij, uh, wij doen toch altijd wel aardig rugby. Uh, en, en ik bedoel, uh, vraag maar eens aan de, de, de Spanjaarden uh, of zij uh, ons uh, met het voetbal de afgelopen WK-finale uh, niet te soft vonden. Die vonden ons eigenlijk ook wel een stelletje schoppers. Mm -hmm. Dus wij, wij, wij kunnen heus wel van ons afbijten. Dus ook met het ijshockey moet dat zeker een vast kunnen. Ja. Voel, je, voel jij het een beetje als een roeping om ijshockey meer onder de aandacht te brengen? Ik bedoel, we, we kennen je natuurlijk vooral als voetbalcommentator, als sportjournalist. Mm -hmm. En nu toch ook sinds kort als PR-medewerker van de Nederlandse IJshockeybond. Van de Nederlandse ja. Komt, ja, om ook al in een poging om uh, te kijken, om meer publiciteit te genereren voor, voor, voor de sport. Om uh, mensen kennis te laten nemen van, van, van het ijshoekje. Het is echt, het is echt zo waanzinnig. En daarom hoop ik ook uh, dat er. Het is nog niet helemaal rond. Dus eigenlijk mag ik nog helemaal niet zeggen wat ik nu ga zeggen. Maar 25 en 26 augustus. Dan komt er een uh, mega waanzinnig ijshockey evenement in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dat is zo goed als zeker. Uh, daar speelt Team Canada. Daar speelt het Nederlands team. Daar spelen twee grote Duitse clubs. Eentje uh, uit Keulen en Eentje uit Kreveld. Die, die spelen dan de Amsterdam Ijshockey Cup. Uh, Ziggo Dome, daar kunnen 9000 mensen in. Uh, het is over twee dagen. En er komen ook nog wat, uh, wat nhl NHL'ers langs. De Detroit Red Wings alumni. Nou weet je, dat, dat is het moment om, om, om, om tot over je waanzinnig vliegt op die op die sport te gaan worden. Het zijn drie ijshockeywedstrijden uh, op een dag. Er komen cheerleaders. Dus als je niet naar ijshockey wil kijken, maar je wil wel iets leuks zien, dan kun je uh, daarvoor. Komen. Er komen artiesten. Het wordt één groot waanzinnig spektakel. En dat moet dan onder andere ook mee helpen om, uh, om die sport wat groter te maken in Nederland. Want Je zegt het zelf, we zijn hartstikke goed in schaatsen, we zijn ook nog eens een keer hartstikke goed in hockey. Een combinatie van die twee factoren moet toch iets opleveren, zou je denken. Ja, nog één keer de datum en de plek. 25, 26 augustus, Ziggo Amsterdam. Die nou, okay. there. Ja, en je zegt we gaan niet door, maar zo klinkt het alsof het door moet gaan. Een beetje promotie voor de edele ijshockeysport. Exact, exact allemaal. ja, het worden moeilijke tijden voor je nu de, de NHL uh, helemaal voorbij is. Ja. Maar ik neem aan dat uh, het EK voetbal ook wel, nou ja, het kijkt ook wel lekker weg. Ach ja wel, zeker. Ja zeker wel. Kijk en dan uh, volgend jaar gewoon weer hele nachten voor de buis. Dankjewel Leo Oldenburger. sportjournalist en dus eigenlijk ook medewerker van de Nederlandse ijshockeybond. Dankjewel voor deze eigenlijk de sport. <laughs> zeker, nacht. Basketbal, honkbal, voetbal, ijshockey en American football. Een nacht vol sport. De NBA-wedstrijd die wij volgen is begonnen. De eerste in de finale van de playoffs: Oklahoma City Thunder tegen de Miami Heat. Miami staat iets voor. Want uh, hier naast mij op een, een, een soort platform dat we naast ons uh, hebben, onze studio, daar hangt een beamer. En alle mensen die SportAmerika een warm hart toedragen en hier zijn, die kijken lekker naar de wedstrijd. Er is op dit moment een, een time-out, twee minuten. En er is zes punten verschil tussen Miami Heat en Oklahoma City Thunder. Zes punten voorsprong voor uh, Miami Heat. Nog niks aan de hand hoor. Maar even een dooddoener, er kan nog van alles gebeuren. We zijn pas zes minuten onder. <laughs> Dat bedoel ik. Gelukkig geen, uh, niet alleen NBA. Nee. Uh, we hebben ook ijshockey en heel veel ijshockey. Uh, Jules Zane, zeg ik het nou goed? Nee, nee, het is Jules Zane. Jules Zane. Ja, ik wil het Amerikaanser maken dan het is volgens mij. Uh, nee, jij bent de, de, de NHL-kenner van uh, Sportamerika. En uh, ja, je hebt natuurlijk het ijshockeyseizoen... wat net is afgelopen, wat gisteren nacht is afgelopen. Heb je natuurlijk op de voet gevolgd. Uh, we hebben het er net al over gehad, de LA Kings hebben gewonnen van de New Jersey Devils in de Stanley Cup Final. En dan is het eerste wat in menigheid denk ik opkomt... LA, dat is geen ijshockeystad. Nee, dat klopt. Um, het is natuurlijk zo dat uh, ijshockey als een sport wordt gezien... die heel erg groot is in Canada. Die natuurlijk een aantal uh, unieke teams heeft... die in het noordoosten van de Verenigde Staten spelen. Tot uh, ver in de jaren zestig waren er maar zes ploegen... En langzaam maar zeker zijn ze gaan uitbreiden. En dat, dat kwam aan op een aantal dingen. Wie heeft er het geld om een franchise te halen? Waar is een, een stadion waar dat zou kunnen? Wat is een markt groot genoeg voor een extra ploeg? En redelijk vroeg was dat al Los Angeles. Natuurlijk een van de grootste steden van de Verenigde Staten. En je ziet dan dat dat... Um, ja, dat dat natuurlijk lang geen succes is geweest. Ze hebben 45 jaar moeten wachten. Ze waren niet altijd slecht. Er zijn echt wel topjaren geweest. Ze hebben in 1993 de Stanley Cup finale verloren. Um, en je ziet ook andere ploegen in andere regio's. In, in Phoenix, in Arizona. Je ziet ze in Texas, je ziet ze in Florida. Uh, ze hebben goed geld willen verdienen door uh, uit te breiden in de topjaren. En, en nu blijkt dat een slechte beslissing. Die teams hebben allemaal financiële moeilijkheden. Um, maar, maar de als... LA Kings... Hebben het uiteindelijk nu gewoon geschopt tot winnaars van de Stanley Cup. Absoluut. Dat ging, eigenlijk ging dat, uh, ja, zo. Voor de eerste keer. Door al het uh, geweld heen van het geluid daar in het Staples Center hoor je de Kings are the Kings. Het waren de laatste seconden in de beslissende wedstrijd. En um, als ik mij uh, nee, nou een beetje goed uh, heb ingelezen, dan is dat best een verrassing, want ze kwamen als laatste de playoffs binnen. Ja, dat klopt. En het, het was uh, sowieso een verrassing uh, dat in de finale de, de Devils en de Kings stonden. De Devils waren de nummer zes seed in het oosten... en de Kings waren dus de nummer acht in het westen. Dus uh, ja. voor de duidelijkheid, voor de luisteraar... Ja. Je, je komt de playoffs in, daar is alles beslissend. Klopt, er zijn dertig teams. Ja. Die zijn verdeeld in twee conferences tussen East en West. En uh, de nummers 1 tot en met acht van die conferences... dus na de 82 wedstrijden van het reguliere seizoen... de competitie. Ja, die spelen... Um, tegen elkaar nummer 1 tot tegen 8 en 2 tegen 7 op die manier. Dus LA Kings was eigenlijk de slechtste van de, van de beste teams in het, in het begin van het seizoen. Ja, dat, dat klopt. Maar ze hadden vooral heel veel last van blessures. En ze hadden heel veel last van het feit dat ze een aantal uh, uh, nieuwe spelers uh, in de ploeg hadden gehaald. Ze hadden een aantal uh, oudere spelers die waren gestopt. Uh, en ze hadden daar vervangers voor gehaald. En, ja, het duurde even voordat de ploeg goed bij elkaar uh, was gekomen, voordat iedereen weer gezond was. Dus ze waren van tevoren een favoriet, speelden uiteindelijk een heel matig regulier seizoen. En kwamen ja, eigenlijk met hangen en wurgen in de playoffs, maar lieten daar zien dat wat van tevoren gehoopt was dat ze konden doen, dat dat er inderdaad in zat. Maar ze schreven daarbij wel geschiedenis, want nooit eerder had een ploeg lager dan de fifth lager dan de vijfde plek in een conference uh, de titel gewonnen. Het was dus sowieso wie het ook zou winnen. Nummer zes of nummer acht altijd geschiedenis geworden. <laughs> maar dat het de nummer acht is geeft natuurlijk voor de toekomst hoop voor iedereen. Want nu ja. kun je eindelijk na al die jaren zeggen wie je ook bent, welke plek. Dat je, je maakt alles nog kans. Lekker Amerikaan. Ja, ja, absoluut. Um, uh, dit was dus een verrassing. Maar voor de rest uh, is er nog iets anders om het uh, seizoen te typeren. Je zei van tevoren iets over... Keiharde, keiharde tackles en blessures en dat het echt gevaarlijk geworden is. Klopt. Een van de grote gesprekken uh, aan het begin van het seizoen waren hoofdblessures. Niet alleen in de NHL, maar ook in de NFL en het American Football... Er waren uh, helaas drie overleden spelers te betreuren in de NHL uh, in de afgelopen zomer. En alle drie die verhalen zijn uiteindelijk teruggeleid naar hoofdblessures. Twee van die jongens die, uh, waarvan bekend werd dat zij verslaafd waren geraakt aan pijnstillers... omdat de hoofdpijn maar niet ophield. En één jongen die wist dat hij door al zijn problemen in zijn hoofd... letterlijk nooit meer het niveau zou halen dat hij kon halen. En die zelfmoord pleegde kort voor het trainingcamp van zijn team... En dat zijn zo'n tragische verhalen. dat het wel een wake-up call was voor de league. en dat ze allerlei nieuwe regels hebben geschreven. dat je niet meer voor het hoofd mag gaan van een speler. en dat daar lange schorsingen op staan. Het was een beetje een achtbaanrit hoe die regels zijn toegepast. Daar is veel over gemopperd. Maar je ziet wel langzaam maar zeker dat er meer en meer besef komt dat ze voorzichtig met elkaar om moeten gaan... en dat het een steeds snellere, agressievere sport is geworden... waarbij een botsing nog wel eens gevaarlijke en heel ja, vervelende gevolgen kan hebben... voor degene die raakt. Maar hoe moeilijk is die scheidingslijn zeg maar, tussen... Uh, uh, ja, ijshockey is gewoon hard, is echt keihard... dat je daar nieuwe regels voor gaat maken. haal je dan ook niet de charme van het harde spelen weg? Um, ik denk het niet. Ik denk dat je spelers hard kunt raken... zonder dat je ze hard raakt als ze in een kwetsbare positie zijn. Als een speler bijvoorbeeld, om het een beetje te visualiseren in je hoofd... een speler steekt zijn stick uit richting de puck... dan leunt hij een klein beetje naar voren. Als je dan aangeschaat komt op volle snelheid en je gaat voor de hit... dan raak je hem in zijn hoofd. En de kans dat hij daarbij uh, een wervel breekt... of een zware hersenschudding oploopt, is heel groot. En op dat moment moet je je hand uitsteken en hem op zijn schouder duwen. Dan gaat hij neer, misschien bega jij wel een overtreding... Maar je, bent niet, je hebt niet iemand misschien wel zijn nek gebroken. En dat besef zal langzaam maar zeker erin moeten komen. Dus je zult die, die harde hits nog wel zien. Maar ze zullen misschien die ene keer een van de tien hits niet moeten maken. Omdat je tegenstander in een dusdanige positie is... dat je misschien wel zijn nek breekt. Het is een fabeltje trouwens dat de ernstige blessures... worden opgelopen door die gevechten... Hè, als ze met elkaar op de vuist gaan. Ja, dat is, uh, dat is een absoluut... Daar uh, krijgen we best yeah. vaak vragen over op de redactie. Want dan zeggen ze, ja, er komen nu allemaal regels... dat er geen hè, harde tackles meer mogen. Maar ondertussen, hè, dan gaan de helmen af en dan gaan ze één op één vechten. Ja, het dat, dat zijn wel echte gevechten. Het is niet dat dat schijngevechten zijn. Daar gaan we het straks over hebben, WWE. Juist. <laughs> ja. um, maar het zijn, um, het zijn natuurlijk... Het is wel afgesproken van tevoren. Het zijn ook spelers die vaak weten van, oké, okay, ik ben een vechter, dit is wat ik doe. Uh, maar maar dan is dat ook een beetje show? Uh, ja, het, het is show, maar het is ook wel belangrijk, want je kunt daarmee het momentum naar je team toe halen. Je kunt wel, als het een keer niet lekker loopt, dan denk je, nou, ik, ik ga eens even een goed robotje vechten en misschien dat het publiek weer achter ons komt te staan en voor hetzelfde geld keer je de wedstrijd weer om. Ja. Jules Zane, um, we, hebben, we hebben in ieder geval van jou gehoord waarom de LA Kings uh, een verrassende kampioen zijn. Ze hebben geschiedenis geschreven dit seizoen in de Stanley Cup. Dankjewel daarvoor. Uh, straks gaan we dus hebben over uh, ja, het showworstelen in Amerika. Ook een hele belevenis. Ook hè? een hele belevenis. En uh, ja, we, we, we gaan nog uh, verder schakelen met Frank Wielaert uh, meerdere malen. Want ook uh, Oklahoma City uh, is druk bezig tegen de Miami Heat. Maar we gaan eerst even luisteren naar Neil Diamond, Sweet Caroline.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 Touching one, reaching out, touching me. Diamond, Sweet Caroline. En we draaien platen echt niet zomaar. omdat we Neil Diamond een, uh, een geweldig artiest vinden. Maar nee, Neil, vertel maar. Uh, ik ben overigens niet vernoemd naar Neil Diamond. <laughs> Dat is heel makkelijk. Nee, hij uh, ja, staat in Amerika vooral bekend om uh, de 7th inning stretch. bij de Boston Red Sox in Fenway Park. heel oud, Hongbalstudent. Na de 7e inning, als uh, de uitploeg heeft geslagen. dan wordt deze plaat opgezet. En dan gaat iedereen even staan, even rekken, strekken, meezingen en dan uh, mag de thuisploeg. Even lekker wak worden. Ja. A show worstelen WWE. We hebben het al een paar keer aangekondigd en nu gaan we het erover hebben. Samen met Sander Schrik, ook yes. van sportamerika.nl en de commentator bij Eurosport voor dit evenement. Ja. Laten we het gelijk typeren met WWE op zijn finest. Oh. Christian trying to hang on and he does with a oh. tremendous counter. Swagger, shoulder first to the post. Christian is hurt, can he... Can reach down deep? He's got the kill switch. He still hits it. Christian met de kill switch! Tigler! is on partner! Ja, showworstelen, de kill switch. Mag je ja. gelijk uitleggen? Oh, dat, dat is een van de, van de finishing moves van een van de, van de worstelaars. Iedere worstelaar heeft eigenlijk een bepaald karakter, een bepaald type. Je hebt de good guys en de bad guys. En uh, ze hebben allemaal een aantal moves die ze altijd doen. En ook allemaal zeg maar een finishing move. Dus mm. die weet ook iedereen dat die komt. En iedereen weet ook precies hoe die gaat. Heeft hem al duizend keer gezien. En toch gaat uh, de hele arena of het hele stadion uit zijn dak. Als het, dan, uh, als het dan ook echt mm. gebeurt. WWE is de ja. afkorting van World Wrestling Entertainment. Het is een hele show eromheen. Ja. Laten we dat ook gelijk nog even typeren. Want zo begint ongeveer een gevecht. So now he's trying to get with my ex-girlfriend in an attempt to make me jealous. It's pathetic. And if anybody knows anything about me, I dig crazy chicks. There's only one thing I dig more. Check it out, it's my WWE title. Even kort samenvatten. Een van de vechters zegt tegen de andere... hij probeert mij te pakken door met mijn ex-vriendin in bed te duiken. En dan zegt de ander... ja, dat vind ik heel erg leuk met je ex-vriendin in bed duiken... maar wat ik nog leuker vind is mijn wereldtitel. <laughs> dus zo proberen ze elkaar een beetje gek te maken... en dat hoort er allemaal bij, hè? Ja, je moet het, je moet het eigenlijk zien als een soort van uh, goede tijden, slechte tijden... met uh, 18 blikjes energiedrank en dan eigenlijk gemaakt voor mannen. En voor uh, pubers. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En het is gewoon een, een enorme business in de Verenigde Staten. Het was natuurlijk in de jaren tachtig super populair... Met, met Hulk Hogan, de macho man, Jake the Snake. Toen heeft het een tijdje een dipje gehad. En uh, ja, nu is het echt weer uh, heel populair aan het worden, ook in Europa. En uh, China zijn ze ontzettend fan. En in Japan uh, eigenlijk overal... Behalve in <laughs> Nederland. Nou, kun, kun je beschrijven hoe groot het dan is in Amerika? Uh, hoe, moet, hoe moet ik zo'n show bijvoorbeeld voor me zien? Je moet het voor, voor je zien als een groot basketbalstadion... gevuld met 20.000 man. Uh, daarnaast hebben ze bijvoorbeeld WrestleMania. Dat is de, de, de Super Bowl van, van het jaar. Ik ben er zelf een aantal keer geweest. Daar zitten ongeveer 70.000 toeschouwers. Nou, de af, afgelopen jaar was het in, in Miami, in, in Florida. En uh, dat is op pay-per-view. Dus daar moet je voor betalen. 65 dollar... En WrestleMania wordt door 1, million, werd door 1,3 miljoen uh, mensen gekocht. Zo. Dus tel uit je winst. Cashen. En dan nog, uh, dan nog het publiek zeg maar, dat, een, dat ja. een kaartje koopt. Die ook niet goedkoop zijn. Uh, zeg maar maar als je, ja? het blijft uh, mannen in majo's die uh, heel hard tegen elkaar schreeuwen. En dan vervolgens met elkaar gevechten en elkaar heel vaak missen en Tenminste, zo ziet het er ook gewoon uit. En toch zitten daar 70.000 mensen in zo'n stadion Die worden helemaal gek. Geloven die echt wat er gebeurt? Uh, nee. Ja en nee. Ik, zeg maar, als ik het op mezelf betrek... toen ik zeg maar, als klein jochie het voor het eerst zag... ik weet het echt ook nog welke wedstrijd het was. Nou? De Texas Tornado tegen Mr. Perfect. En wie, wie kent ze niet? En de Texas Tornado werd keihard genaaid... door de Million Dollar Man. En ik was als jochie van, van tien was ik zo kwaad. Ik vond het zo gemeen. En sinds dat moment... Ben ik hooked, was ik hoekt en nu uh, 22 jaar later vind ik het nog steeds fantastisch. En inmiddels heb ik wel door dat het natuurlijk allemaal geacteerd is en dat het show is. Maar je hebt en... er zelf bij gezeten tussen ja. die 70.000 mensen. Ga je er dan stiekem in geloven toch weer? Ik heb wel. <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, we zijn uh, nou, een paar maanden geleden, april, april ja. zei Sa Sander tegen mij, kom we gaan een keer kijken. Ze waren in Antwerpen met een hele show zijn we naartoe geweest en ja, ik moet zeggen... kijk, ik geloof er niet één seconde in, maar wat een show en... ja, het is ongelooflijk. Jong en oud stonden naast ons en die gingen helemaal uit hun dak. En je kan zeggen wat je wil, hè, het is nep, maar het is wel topsport. Ze staan daar in die ring, ze geven 200% gas en... Ja, ik wil het wel zien als iemand met 120 kilo op je valt. Dan kan het nog wel nep zijn, maar voor mij ga je daar niet voor je pret zo liggen en zo staan. Nee, het, het zijn echt hele goed getrainde atleten. Heel veel hebben ook gewoon een, een geschiedenis als American footballspeler of als uh, amateurworstelaar. Kurt Angle, een van de bekendste namen, heeft bijvoorbeeld goud gewonnen tijdens de Olympische Spelen in, uh, in Atlanta. Um, een aantal hebben gewoon in de NFL gespeeld. Dus het zijn echt atleten ze hebben ook echt een loeizwaar leven. Um, het zijn independent contractors, dus eigenlijk ZZP'ers. Uh, dus uh, um, ze reizen en ze boeken hun eigen hotel dus ook zelf. Ze boeken zelf een huurauto, dus ze krijgen een vliegticket... gaan naar de tv-tapings, uh, rijden dan 4,5 uur met de auto naar de volgende stad... gaan in een goedkoop hotel, eten nog even een hamburgertje en doen het dan weer. Ja. Maar, maar ga, ga, gaat, het, gaat het wel eens mis? Uh, regelmatig. Um, het meest trieste geval is uh, Owen Hart... Dat was in 1999. Die zou als een soort van Superman en een harnas naar beneden komen. En dat harnas liet los. En hij is vol met zijn hoofd op de, op de paal van de ring terechtgekomen. En was ter plekke dood. Uh, een ander verhaal is uh, Darren Drosdorff. Dat was, uh, was een American football Die een, een, een powerbomb, dan word je eigenlijk op je nek gegooid. Uh, een running powerbomb, dat ging mis. En uh, nou, die is verlamd en zit in een rolstoel. Dus het gaat regelmatig, of het gaat niet regelmatig mis, want het zijn echte maar pros. Dat, het zijn echt een soort bedrijfsongevallen dan om ja. je weer te zeggen. Ja. Ja, nou ja, en ze, de, het verzekeren van dat soort... Uh, zeg maar het afsluiten van een verzekering... is ook een, echt een enorm dure grap. Dus, uh, maar ja, de, de, de publiek vindt het, het publiek vindt het fantastisch. En, ja, uh, het moet op. alleen nog naar Nederland komen. Ja, nou ja, het is één keer geweest. Uh, dat was in 1992 uh, in Rotterdam, in Ahoy. 3000 toeschouwers. En uh, ja, de laatste keer in Antwerpen zaten er 8000. was het uitverkocht. In Brussel in uh, november vorig jaar zaten er ook 8000. Dus ja, ik hoop... Och, echt dat het een keer naar, uh, naar Nederland komt. En er mogen en... die twee mooie vrouwen ook uh, mee. Want het de, zijn niet alleen mannen. De Bella Twins. <laughs> nee, Volgens het zijn ook vrouwen. Mij, we zouden hier nog uren over door kunnen praten. Ja? Uh, misschien dat daar straks nog even tijd voor is. Dan moeten we even kijken. Want het is natuurlijk, er zijn ook vijftien, zeg jij, schrijvers die alle verhaallijnen uitschrijven. Ja, ja. Dus dat, dat beledigen van de ex-vriendin, dat bedenken ze niet eens zelf. De, de echt grote namen hebben daar wel invloed, uh, invloed in. Die mogen zelf wel een beetje zeg maar, hun verhalen bepalen. Ja. Maar er zijn gewoon uh, mensen die bij Days of Our Lives of zo hebben gewerkt. Ja. Of bij Beverly Hills. Die, die worden aangenomen ja. als schrijver. En, en dat, jouw ideale baan is dat? Dat zou mijn droombaan ja, zijn. Dat ja, lijkt me fantastisch. Tot die tijd uh, nog commentator bij uh, Eurosport. Dat is mijn Vrij, andere droombaan. Dus, voor, uh, <laughs> uh, voor deze sport WWE. Ja. En ook voor uh, sportamerica.nl. Ja. Daar uh, leef je ook bijdrage aan. Dankjewel. Graag gedaan. Sander, ja, want we hebben het wel over de NHL, we hebben het over, uh, over het worstelen. Maar er is gewoon live sport op dit moment Zeker. bezig in Amerika. En, en niet zo'n beetje ook. Namelijk de Oklahoma City Thunder speelt tegen Miami Heat in de NBA Finals. En uh, Frank Wielaert is bij ons aangeschoven. Goedenacht Frank. Goedenacht. Jij gaat uh, voor ons de verrichtingen op het veld in de gaten houden. Uh, hoe staat het voor? Het einde van het eerste kwart. We staan bijna aan het begin van het tweede kwart. En Miami staat voor 29-22. En wat opvalt in het eerste kwart met name... is dat bij Oklahoma Kevin Durant het met name moet doen in het eerste kwart. En dat bij Miami, daar heb je natuurlijk de Big Three die iedereen kent... Maar dat zijn niet de scorende spelers bij uh, Miami. Op dit moment zijn dat namelijk Shane Barrier. En die was vroeger ooit aangenomen in de NBA om te gaan verdedigen. Maar tegenwoordig kan hij ook raakschieten. En vergeet hij wel eens uh, goed nog te verdedigen. Heeft hij daar niet meer de energie voor. Maar nu wel. Negen punten al gemaakt. En Chalmers... Die heeft acht punten gemaakt. En dat zijn nou niet de namen die gelijk bij je boven komen als je denkt aan de Miami Heat. Dus de grote jongens, die moeten nog gaan komen. LeBron James, pas vier punten. Even afzetten tegen Durant met zijn elf. De enige man in de dubbele cijfers tot nu toe. Dat is wel duidelijk. En wat vooral opvalt, Miami Heat schiet als een dwaas van achter de driepuntslijn. Bijna alles vliegt erin. Eén schot pas gemist. En in het laatste uh, Harden, de beroemde sixth man, hè, sixth man of the year. Dat is degene, ja, de man met de baard. De man waarvan je denkt, dat moet wel een moslim zijn. Nou ja, dat zou kunnen. Oh. Maar dat... Ook de man waarvan je denkt, die moet 32 zijn, maar die is 22? Ja, hartstikke, hartstikke jonge vent. Het laatste schot van het eerste kwart was voor hem. En heel Oklahoma wilde graag een bonusvrijworp, kreeg hij niet. En daardoor staat het verschil nu nog maar op zeven punten. Maar aan het eind van het eerste kwart is in ieder geval duidelijk... dat Miami Heat als een gek gestart is. Maar klopt het een beetje wat Henk voorspelde? Dat het echt hard tegen hard is? Ja, het is vooral hard. Het is vooral gaan. En dan, dat, dat, je ziet bij Oklahoma ook de, de, het gebrek aan ervaring, de afspraak... Want die gaan zo hard dat ze bijna uh, te graag raak willen schieten. Dan gaat hij juist mis en dat zie je in de percentages heel goed terug. Het is niet de eerste finale van LeBron James, maar zenuwen, vier punten maar. Je kan het ook eerst even door de rest laten doen en in crunchtime komen. Dat is niet echt nog in het eerste kwart. Kijk, het uh, valt genoeg natuurlijk te bespreken. Jij gaat het voor ons in de gaten houden, Frank Wielard, Zijn ogen zijn weer gericht op het schermpje en straks weer een nieuwe update. Uh, ja, we hebben het natuurlijk niet alleen over de NBA, we hebben het ook over de MLB. Uh, baseball is ook vannacht uh, weer druk aan de gang. En Lennart Bieshuizen, uh, hoe staat het ervoor? Ja... Uh, de Yankees hebben inmiddels een voorsprong genomen. Ze stonden met 4-0 achter. Uh, ze staan nu met uh, 6-4 voor. Uh, en het uh, leuke nieuws is dat uh, Andreuton Simmons, die, uh, onze, Nederlander. De, onze Nederlander, die heeft uh, twee honkslagen geslagen vandaag. Uh, dus hij, uh, hij voegt uh, flink wat toe aan zijn. Uh, aan zijn ploeg, alleen helaas niet goed genoeg om uh, voor een voorsprong te zorgen. En uh, ze zitten momenteel in de achtste inning, dus de tijd dringt voor uh, Atlanta. Zou hij gehoord hebben dat we hier vannacht een uh, radioshow maken, dat zijn naam eventueel genoemd wordt? Ik denk het wel. Ik denk dat hij gewoon als ja, hij, hij voor, tussen, de, tussen de innings doorloopt. Hij gewoon uh, naar Radio 1 te luisteren. Dat denk ja. ik wel. Ik moet trouwens wel mijn excuses aanbieden. Ik kreeg net allemaal uh, berichten op de, uh, uh, op de Twitter. Het was niet naar de zevende inning dat ze Neil Diamond speelden, Maar naar de achtste inning. En hoe kan ik dat zeggen? Ik schaam me diep als Boston Red Sox fan. Want ja. ze, speelde net, ze speelde net in de achtste inning. En... Dus ongeveer op het moment dat wij hem op Radio 1 speelden, mensen, zongen ze hem ja, Mensen allemaal. uit Boston zeiden, wat een perfecte timing daar bij jullie eh, op Radio 1. <laughs> Hoe bestaat het bij Boston? Uh, het staat nu 2-1 voor Boston. Uh, inderdaad, ze zitten nu in de achtste inning. Boston is aan slag, dus Sweet Caroline is net uh, geweest. Oh nee, is niet net geweest, ze spelen uit. Dus uh, oh, dan is het dat. Niet. <laughs> <laughs> Misschien deden we wel toch wel mensen in Boston toch met, toch met ons mee, de luisteraars daar. Dus uh, ja, het staat nu met 2-1 voor en in de achtste inning. Dus uh, het ziet ernaar uit dat de Boston Red Sox gaan winnen. Maar één puntje voorsprong, dat kan nog alle kanten op natuurlijk. Ja. Uh, dankjewel uh, tot zover Lennart Bijshuis. Wij gaan het nog heel even hebben over WWE. Want uh, we hadden het uh, beloofd. Robin van Galen, de, uh, de waterpolo-coach, die, uh, uh, die is ook fan van WWE. Hij is naar het spektakel geweest in Atlanta en uh, we spraken hem eerder vandaag. En we vroegen hem naar zijn belevenissen daar. Ja, ik, ik vind van wel. Ik vind het wel een vorm van topsport. En ik weet ook wel natuurlijk dat het een show is en dat het entertaining is. En ik weet ook wel dat uh, in sommige uh, scripts al vast ligt wie er wint... en, en uh, hoe, hoe zo'n uh, line-up gaat, zo'n zo heel verhaal rondom uh, sporters. Maar als je ziet wat die gasten ervoor moeten trainen... en dat is eigenlijk wel een beetje, vind ik altijd, de definitie van topsport. Van ja, Wat moet je ervoor doen, wat moet je ervoor laten? En, uh, is het je professie? Hè? Train je twee, drie keer per dag en ben je continu... Uh, met je sport bezig, ja, dan is dit wel topsport. Want die gasten zijn die continu met het worstelen bezig. Mm. En trainen daar ook voor en reizen daar gewoon veel voor. Dus dat is een beetje mijn definitie daarvan. Ja. U bent naar Atlanta geweest om dat er echt bij te wonen. Dan zit je voor mij met 70.000 mensen naar uh, nou ja, dat worstelen te kijken. Ga je er dan een klein beetje in geloven in dat spel? Ja, daar ga je wel een beetje in geloven. En ook de weg, uh, de dagen daarvoor, want je, je gaat naar de Hall of Fame... en je, ik ben naar verschillende beurzen geweest... Uh, uh, ja, dat is gewoon geweldig om een keer mee te maken. En uh, mijn broer en ik, die volgen dat eigenlijk al, al, al nou, weet ik veel, 30 jaar of zo. Want ik kan me nog herinneren dat we naar WrestleMania 1 kijken met Mr. T en Hulk Hogan. Uh, en dat was gewoon thuis uh, als kleine kinderen, weet je wel. Dus, uh, mijn broer, die volgt het wel iets meer dan ik. Maar we, weet je, elk jaar doen we wat leuk samen. En dit jaar of vorig jaar was het dan, uh, hadden we bedacht om naar Atlanta te gaan, om daar een week te zijn. Ja, goed. En dan ga je inderdaad in dat soort dingen geloven. En ook de weg daar naartoe, naar, naar zo'n event toe. Dan, uh, als de partijen bekendgemaakt zijn. Ja, dan gaat dat leven. En uh, ja, bij, het, al, bij het grote publiek, hè, waar wij ook bij horen, ja, is niet bekend zeg maar, wie er van tevoren wint. Dus dat is wel een beetje gissen. En ja, het is gewoon een onwijs uh, leuke show. En onwijs uh, mooi mee te maken. Maar het blijft wel theater door hele grote gespierde mannen. Ja, nou, dat is ook wel zo. Als je, als je dat heel uh, cruzo, zoals wit zegt, dan is dat zo. Aan de andere kant, uh, ze zeggen dat ook van don't try it, this at home. En, en Dat is natuurlijk ook aan de andere kant ook wel waar. Want ja, je moet het wel kunnen. Hè? Het is inderdaad uh, misschien een beetje show, het is misschien een beetje theater. Maar je moet het wel kunnen. Er zijn denk ik ook heel veel mensen die dit niet kunnen. En uh, uh, er zitten bepaalde uh, ja, bewegingen en moves in en bepaalde uh, worstelacties in. Nou ja, waar je wel degelijk heel vaak op moet trainen. En uh, in dat opzicht is het ook gewoon heel erg knap. En ook een stuk topsport. Alleen, ja goed, de uitkomst staat van tevoren wel vast. Dat is, dat is ook duidelijk. Zou dit eigenlijk groot kunnen worden in Nederland? Ja, dat is moeilijk. Dat hebben we ook wel eens afgevraagd. Ik, ik, uh, ik ben bang van niet, omdat... Uh, daar zijn wij toch wel iets te nuchter voor. En... Uh, en dat, dat, dat show-achtige, dat past wel wat meer bij Amerika dan bij onze cultuur. Dus ik, ik ben bang dat het niet echt groot in Nederland gaat worden, nee. Wij nuchtere Nederlanders zijn helemaal niet klaar voor grote evenementen zoals WrestleMania van de WWE. Nou ja, weet je, in eerste instantie denk je van niet aan de andere kant, hè, denk ik van ja, ze doen regelmatig ook een Europese tour. En als ik dan kijk in andere landen om ons heen... In Nederland is het misschien nog niet zo heel erg groot, maar bijvoorbeeld in Duitsland of laatst ook in Rusland en ook in België... worden er toch wel eens wel grote shows gegeven waar duizenden mensen op afkomen. Dus ja, ik denk als het in Duitsland kan, waarom zou het dan niet in Nederland kunnen? Dus het is maar net ook een beetje, heeft denk ik ook met marketing te maken en met uh, hoe je het in de markt zet gewoon uiteindelijk. Um, en of je daar geld in wil investeren als organisatie. Maar uh, ja, zo'n Europees Tour is natuurlijk ook geweldig om een keer mee te maken. Robin van Galen, waterpolocoach, gouden waterpolocoach... van de Nederlandse vrouwen in 2008. Hij pleit in ieder geval voor uh, meer WWE... in ieder geval meer showworstelen in Nederland. Ja, Bij ons weer in de studio aangeschoven. Fijn dat hij er nog steeds is. Henk Norel, voor de mensen die nog net uh, inschakelen... Korte samenvatting: 24 jaar speelt in de Spaanse competitie. Basketbal hebben we het dan over. Dat is eigenlijk na Amerika de grootste, sterkste competitie uh, van de wereld. En wil graag de overstap maken, natuurlijk, naar de NBA. Die kans zit erin, want je staat eigenlijk al onder contract, om het uh, een beetje gechargeerd te zeggen, bij uh, de Minnesota Timberwolf. En uh, jij voorspelde dat de wedstrijd vooral kei en keihard zou zijn. Nou hoorde het net van Frank Wielert. dat is ook zo. Deel jij die mening? Is hij keihard? Ja, ik, nou, ik heb een gedeelte van de wedstrijd gezien. Uh, ja, wanneer LeBron James omhoog gaat, dan, uh, dan wordt hij gewoon naar beneden gehaald. En uh, ja, ze willen gewoon totaal niet dat hij in zijn spel komt. Ik heb net ook gehoord dat mensen denken dat hij een crunchtime uh, gaat presteren. Ik verwacht dat ook. Maar uh, ja, de, ster, de sterren worden... Ja, even tussendoor, want er is in uh, vijf minuten al gelijk heel veel veranderd. Want uh, hij komt een beetje op schot, uh, Frank. Ja, hij, heeft, uh, hij wordt inderdaad naar beneden gehaald. Hij heeft al een paar punten erbij geschoten. In de, de eerste minuten van het tweede kwart al zes punten gemaakt. Waaronder uh, twee vrijworpen als bonus. Dus dan gaat het sowieso natuurlijk al uh, heel erg hard. Maar hij wordt flink aangepakt. En nu gaan ze ook de prijs ervoor betalen bij Oklahoma, denk ik. Vanaf nu al, dat is vroeg. Ja. Maar is dat ook eigenlijk de manier om uh, LeBron aan te pakken? Ja ik, denk, uh, ja, ik denk dat je hard tegen, die, uh, tegen hem moet spelen. Hij is zo uh, extreem goed. En uh, ja, ook wel fysiek sterker dan, dan wie dan ook. Als hij omhoog gaat, is hij bijna niet te stoppen. Dus ja, je moet harde fouten maken. Anders, als hij omhoog gaat, bedoel je gewoon als hij springt? Ja, als hij naar de basket toe gaat, is hij bijna niet af te stoppen. Ja, dan moet je hem gewoon uh, ja, naar beneden hakken om het zo maar even... In duidelijke taal. Ben je daar goed in? Hard spelen, hard verdedigen? Of ben je meer uh, afvallend ingesteld? Ik ben afvallend uh, ingesteld. Um, maar je ik, moet natuurlijk verdedigen. Ja, je moet, je moet af en toe moet je gewoon een klootzak zijn om uh, uh, ja, ook om de top te halen. Als je te lief bent, ja, dan, dan, dan, word je, dan word je zelf onderuit gehaald en dat wil je niet. En je moet ook respect afdwingen bij je tegenstanders. En dat, uh, dat moet af en toe door, uh, door klappen uit te delen. Wat vind je trouwens van de opstelling? Erik Spoelstra heeft wel een beetje een verrassende opstelling, als we het zo mogen horen. Wie Eric Spoelstra? Sorry, Erik Spoelstra voor alle luisteraars. Is de coach van de Miami Heat? Ja, ik heb, uh, ik heb de opstelling uh, niet hij gezien. Heeft, uh, Sean Badier heeft hij tegen Kevin Durant gezet. Uh, Dwayne Wade staat tegen Westbrook. Dat was niet verwacht. Ja, uh, ja, ik kan er zelf niet zo heel veel over zeggen. Ik, uh, ja, hij zal er wel zijn goede redenen voor hebben. Uh, ja, ik, ik, ik, ik verwacht... Uh, ja, ik, verwacht er niet heel, uh, ja, ik verwacht er niet hele spectaculaire dingen van. Maar hey, zegt je kan het misschien je kan, een je beetje... kan zo doorwisselen bij basketbal. Dus, uh, ja, als het goed gaat, dan laat hij het waarschijnlijk staan. Anders zal hij zal het zal doorwisselen. Maar zegt het misschien een beetje iets over de rol... dat Ocici misschien wel de favoriet nu is... en dat Spoelstra zich gaat aanpassen? Zou kunnen. Uh, ik denk dat hij z, uh, ja, heeft natuurlijk zijn... Uh, ja, ze uh, speltactiek uh, uh, ja. klaar liggen. Tot zover lijkt het te werken, want ze staan elf punten voor Miami Heat. Uh, en ik als uh, Oklahoma-fan, uh, want ik zit hier een beetje gekleurd te zijn... word dan altijd een beetje zenuwachtig. Ik heb misschien nog een beetje voetbal in mijn hoofd zitten. Ik denk, elf punten? Shit, er gaat iets fout. Heb je dat dan in een wedstrijd ook? Als je elf punten achter staat, dat je denkt... nou, we moeten een tandje bij of dit is bijna verloren? Nou ja, het is het tweede kwart. En er, uh, wordt nog, uh, het wordt nog een hele lange avond, denk ik. Want een kwart doet soms, uh, het laatste kwart duurt soms zelfs bijna een uur. Dus ja, er is nog extreem veel tijd om, uh, om, het, uh, om het, het goed spel te maken. Het spel ligt dan vaak stil, time uh... Wanneer moet Anne zich zorgen gaan maken bij hoe groot verschil? Nou, ik denk als het uh, boven de 20 punten komt... dan, uh, dan moet ze zich wel uh, zorgen gaan maken. Nou, maar zelfs dan, zelfs dan kunnen, ze nog, uh, kunnen ze gewoon nog die wedstrijd pakken. Hoe belangrijk is die allereerste wedstrijd nou van deze finals? Uh, nou, ik denk als, uh, als Miami wint, ja, dan is het opeens het thuisvoordeel bij, bij, uh, bij Miami. Dus ik denk dat het uh, van groot belang is dat, uh, dat Oklahoma gewoon de eerste wedstrijd wint om, uh, ja, om favoriet te blijven. Ja, want, want hoe, groot, hoe groot is dat thuisvoordeel eigenlijk in, in, in basketbal? Met zo'n best-of-seven-series dan ga je, speel je twee keer thuis... en dan ga je met z'n allen over en dan speel je twee keer uit. Uh, hoe, hoe, hoe belangrijk is dat thuisvoordeel? Nou, je, moet, je moet je voorstellen dat er 15.000 mensen op de tribune zitten... die allemaal voor dezelfde club zijn. Dus ja, die proberen echt hun spelers aan te moedigen. Maar ook als, de andere spe, als, als het andere team de bal heeft om ze... Ja, ja Gewoon uh, uit te jouwen en uh, ja, doen het meest mogelijke om, uh, ja, om, uh, om, te, om te missen. Ja. Omdat de andere niet in het spel komt. Een voor, goed voorbeeld daarvan is bij de Spurs. Dat, uh, dat uh, Tony Parker, dan worden de foto's van zijn ex-vrouw worden, worden, als hij vrij woord moet nemen, worden voor zijn neus gehouden. En ja, zulke soort gekke dingen gebeuren of dan gaat een hele dikke hmm. vent gaat zijn uh, shirt ja. uitdoen en die de, gaat buik uh, De ex-vrouw ex van Tony Parker is Eva Longoria, van Desperate Housewives voor de vrouwelijke luister, of luisteraars Dank onder wel, ons. Hè? Ja, nee, maar ik zat vooral te denken. Ze, ze zeggen dat hij beter is gaan spelen nadat het zijn ex-vrouw geworden is, maar ik vraag me dan af, mannen onder elkaar, hoe kan het nou in godsnaam beter gaan als het uitgaat met Eva Longoria? Ja, ah, jij, goed. Zou, zou, jij niet, zou, zou jij niet afgelaten zijn? Zorg minder heet dat. Ja. <laughs> Laat het vooral weer overbaatje bakken ja. <laughs> Sorry. Hoe is dat in Spanje? Spanjaarden zien de hè, ja, in Spanje, passie? Nou ja, Bij ons zitten er ongeveer 10.000 mensen op de tribune. Uh, ja, dat is... Uh, ja, dan word je ook uitgejouwd als je je vrijwoord moet nemen. Er wordt net iets minder gedaan dan uh, net iets... Uh, ja, er worden geen foto's van mijn vriendinnen of zo uh, voor mijn neus gehouden. Maar het, uh, ja, ze doen er wel alles aan om te missen. Uh, hoe, hoe, hoe kunnen ze een nuchtere Hollander zoals Henk Norel uit, hun, uit zijn concentratie halen? Onmogelijk. Ja? <laughs> nee, ja, als, ik, als ik naar wedstrijd toe ga, dan ben ik op eens geconcentreerd. En eigenlijk vind ik het soms wel eens lekker om uit te spelen en ook uitgejouwd te worden. Dat geeft extra motivatie om iedereen even te laten zien dat je het wel kan en dat... Uh, ja, gewoon uh, laten zien dat je het beste bent. En vrij worpen, dat denk ik ook, dat is gewoon routine. Dat is routine, o, o, maar er komt, er komt zeker spanning bij kijken. Ja? Het is, uh, ja, je moet je toch voorstellen als het echt op een belangrijk moment komt. Je bent vermoeid. Uh, ja, het is uh, belangrijk vrij worpen. Soms moet je ze wel eens tactisch zelfs missen. Om dan ook nog de rebound te krijgen. Maar ja, het is uh, ja, misschien net als penalties nemen. Uh, zeker in de laatste minuten, maar... Ja, gewoon gedurende de wedstrijd moet je zeker wel 80% schieten. En is de druk die dan bijvoorbeeld bij de NBA komt... Is het, maar, word je daar nog bang van? Of de, zie je dat nou, Ik denk dat de eerste wedstrijd in de NBA wel spannend wordt. Maar je ja. hebt ook een voorseizoen, dus dan kan je daar een beetje ingroeien. En als ja. de eerste wedstrijd dan komt, dan, uh, ja, dan ben ik er wel klaar voor. Ik, uh, ik las lovende woorden over je. En dat geeft mij nog weer vertrouwen voor als Nederlander die graag iemand in de NBA wil. Je oud-manager Peter de Bosch, die zei dat je bent veel beter bent dan Francisco Elson... Uh, net niet zo goed als Rick Smits, maar die was uniek. Dat zou toch zeggen, dan moet je een mooie carrière in de NBA kunnen maken. Ja, dat nou, zijn hele mooie woorden. Ja, ik, uh, ik zie mezelf niet dat ik zeg ik ben, uh, ik ben beter dan uh, Francisco. Uh, ik vind Francisco een uh, extreem goede speler. Het is een uh, voorbeeld voor alle Nederlandse, uh, Nederlandse basketballers. Uh, hij heeft er als enige in Nederland een ring gewonnen. Uh, dus, dus kampioen geworden van ja, de NBA. Ik heb ook heel vaak. Ik heb met hem gespeeld in het Nederlands team. En het is echt zo'n uh, ja, voorbeeld van me. Um, hij is echt een specialist, hij is een atleet. Uh, extreem goede, goede rebounder, blokshotter en uh, dunker. Die, uh, ik, uh, ik ben een groot fan van hem. Ik vind het jammer dat hij uh, dit seizoen niet uh, helemaal uit is gekomen in de NBA. Hij heeft een paar. Uh, paar dagen daar mee mogen lopen. Ik hoop, dat die, ik hoop dat het nog niet het einde van zijn carrière is. Maar dat zegt ook eigenlijk wel iets. Zo'n goede speler als Elson, dat hij dit jaar niet aan de bak komt. Dat het zo moeilijk is om in de NBA hè, te spelen. Ja, in de NBA is het, uh, ja, zeker als buitenstaander... Uh, kijk, wij komen gewoon uit Nederland. Uh, ja, in Nederland, sommige mensen denken dat wij hier nog op klompen lopen in Amerika. Dus uh, <lacht> ja, dat zegt wel genoeg. doe jij niet? Um, <lacht> alleen in het weekend. Okay. <lacht> Henk, eventjes kort en... Geef ons hoop, of ja, verpletter die hoop gelijk. Hoe groot in procenten, hoe groot acht jij de kans dat jij volgend seizoen in de NBA speelt? Nou, volgend seizoen, uh, volgend seizoen ga ik niet in de NBA spelen. Aankomend seizoen. Het seizoen daarop uh, wel. Ik wil gewoon een seizoen uh, goed in Europa spelen. Veel minuten maken en uh, mezelf verbeteren en domineren in Europa. Op het moment dat ik domineer in Europa ga, uh, ga ik uh, zeker die stap maken naar, uh, naar Minnesota. Durf je een percentage te geven? Nou, wat, uh, wat wil je horen? Ik, uh, ik geef het een. Uh, 80%. Kijk. Dus we kunnen de Sport America fanreis kunnen we al. Uh, <laughs> kunnen we al zoeken, op, op zoek gaan naar de tickets naar Minnesota. Allemaal voor 2013. Dat ja. lijkt me verstandig. <laughs> uh, dankjewel voor uh, je komst naar de studio. Je mag natuurlijk hier nog uh, blijven kijken. Maar er staat ook alweer een training morgen op het programma. Ja, ik uh, moet om 12 uur weer trainen. En uh, <laughs> <laughs> Ik wil eigenlijk morgen ook nog even het voetbal kijken. Dus uh, <laughs> <laughs> ik denk dat ik uh, naar huis toe ga gaan slapen. <laughs> uh, ja, heel goed. Dankjewel voor je komst naar de studio. Oké, okay, fijne nacht nog. Ja, wij, uh, wij hebben het hier uh, dan uh, heel erg uh, over, over de NBA, over Miami Heat tegen Oklahoma City Thunder. En uh, wij, ja, veel mensen denken, ah, er is een handjevol mensen... en dat zijn uh, ja, die die dan eventjes die wedstrijden gaan kijken. Maar er zijn ook veel prominente mensen. Uh, nou, best wel bekende Nederlanders, bekende sporters die naar dit soort wedstrijden kijken. Waaronder uh, Ruud Boymans. Ja, en uh, hij is op zijn vakantieadres in Ibiza. En we hebben hem aan de telefoon. Goedenacht, Ruud. Ja, goed en het, het, het slechte nieuws voor jou is dat um, uh, de wifi verbinding op je vakantieplek niet goed is en je het vannacht niet kan kijken. Hoe vervelend ja, is dat? Ja, ja dat is traag allemaal, maar uh, ja goed, dit is inderdaad vooral een vakantie als ik uh, als ik tijd heb en. Uh, en uh, de trainingsschema laat het toe. En de vakantie, in, in ieder geval, heb je uh, ja, vrijwel nooit trainingen. Dus dan uh, denk ik de meeste wedstrijden wel mee van Miami Heat. Maar het uh, is ja, dus hier nog even verwachten tot, uh, tot ik op tijd ben. Ja, kijk, want uh, Miami Heat is echt jouw team. En die staat dus in, in de finale. Denk je dat ze een goede kans maken tegen Oklahoma City? Uh, nou goed, ik ben, ik ben, ik kijk sinds twee jaar NBA, uh, ik volg het uh, sinds twee jaar en vooral Miami Heat, ik ben zo absoluut geen nba kenner of wat dan ook, maar ja goed, uh, ik ga ervan uit dat ze de NBA-finals zeker van de Tunnels kunnen winnen en uh, met LeBron James in deze vorm, wat hij in game, in game 6 en 7 heeft laten zien, is, is het zeker mogelijk. Ja, We vragen het aan iedereen, dus we zetten weer een streepje nu bij Miami Heat. Zeker, zeker. Je had het over game 6 en 7, voor de mensen die dat niet weten. Er wordt in een best-of-seven-serie gestreden en de halve finale zeg maar, tegen de Boston Celtics was heel erg spannend. En in de laatste twee wedstrijden was het de grote ster LeBron James die de doorslag gaf, of niet? Ja, absoluut. Vooral GameZest. Maak uh, maakt het dus mij 35 punten, uh, 15 assists uh, en nog vijf uh, Nee, 15 rebounds en 5 assist. Dus dat was gewoon ongekende cijfers. En ja goed, uh, als hij die lijn kan doortrekken en hij is gewoon echt uh, bezeten lijkt dat hij, hij speelt als uh, ja, beter dan ooit van tevoren, dan, dan maken de tunnels geen schijn geschreven kans. Is, is Lebron nou echt jouw held in de NBA dan? Ja, ja hij is wel... Uh, ik hem nu twee jaar. En, Eigenlijk sinds die twee jaar dat ik, dat ik hem zie spelen is het wel echt, uh, echt uh, het, het voorbeeld van, voor, voor het NBA voor, mij, voor mijn gevoel. Ja, je, je liet het net al een paar keer vallen. Je volgt de NBA nu uh, eigenlijk pas twee jaar. Uh, waarom ben je er eigenlijk mee begonnen? Uh, nou, vrienden van mij uh, die volgden de NBA niet al langer en uh, die, die keken ook vaak s'nachts. nacht. Maar goed, hè, met trainen en zo is het vaak moeilijk om uh, de wedstrijden te kunnen zien. En op een gegeven moment was ik ermee begonnen om te kijken. En uh, ja, vooral de statistieken in de NBA, die spreken mij, die spreken mij heel erg aan. Dus je uh, kan meteen zien hoe een speler, um, of die waardevol is geweest in een in game of niet. En um, ja goed, uh, spitsen, hè, ik ben een spits en dan ben je toch veel met statistieken bezig. Hè, goals, assisten. En dan, dan krijg je daar meteen affiniteit mee. En uh, um, dat vind ik vooral heel mooi aan de NBA, ja. ja. Is er nu uiteindelijk ook de droom om uh, LeBron James zelf nog aan het werk te zien daar in Miami? Ja, ja, absoluut. Dat uh, staat zeker op mijn lijstje. Uh, ik ga uh, sowieso met mijn vriendin binnenkort een uh, keer naar Amerika. En dan uh, staat uh, een vluchtje naar Miami, uh, staat nu al op, uh, op nummer één. Heb je het eigenlijk wel eens over met ploeggenoten bij AZ, de NBA? Wordt dat eigenlijk gevolgd uh, onder ja, de andere? Ja, Jozey Eltydor El El natuurlijk. Okay. Hij uh, is opgegroeid in Miami, volgens mij. Ah. Dus hij is uh, Miami Heat fan uh, op, op de top. Dus uh, ik heb het met hem wel eens vaker over. En dan... Uh, ja, dolle weer een keer van, hè. niemand kan ze verslaan of wat dan ook, dus uh, het is mooi dat hij het ook volgt. Ja, en en hey, sta, sta je zelf eigenlijk wel eens te basketballen? Of, uh, of is dat dan weer niet echt helemaal aan jou uh, besteed? Nee, nee, ik, uh, ik, ik speel het zelf niet heel vaak, maar goed, als we dan in de uh, in gym zijn, uh... En, uh, en uh, we trainen binnen, zeg maar. En in hal hal zit altijd wel een basket. En dan, dan, dan krijg je wel het gevoel om lekker nog even een paar balletjes te gooien. En dat is wel heel leuk dan. Ja, ik zie van jou van Josie Eltidor wel een uh, dunk contest winnen eigenlijk. <laughs> ja, hij wel iets groter, maar ik denk dat hij iets meer sprong kan geven. Dus uh, <laughs> ik weet het niet. <laughs> dus uh, het wordt een close call. <laughs> Afijn, Miami Heat gaat de NBA Finals winnen volgens Ruud Boymans az-spits en groot fan van de Miami Heat. Uh, fijne vakantie nog en een uh, goede nacht. Ja, dankjewel. Jullie ook. Goeienacht. En het is uh, sowieso een, uh, een mooie symbiose tussen Miami Heat en uh, uh, voetballers in Nederland. Want Siem de Jong die was nog bij een wedstrijd uh, tegen de Boston Celtics. En ook Gregory van der Wiel schijnt een heel groot fan te zijn. Al denk ik niet dat hij met het EK in de wedstrijd van morgen... deze wedstrijd mag kijken van Bert van Marburg. Wat <laughs> denk jij, Frank? Ja, het, het verschil tussen mogen en... Kunnen is ah. natuurlijk redelijk groot en hij kan het natuurlijk wel doen. Niet dat Bert naast hem staat van, nou ga je het doen ja of nee, maar ik denk dat hij wel. Slim en jij combineert het, is. het ook het EK in deze wedstrijd. Ja, maar sta... ik, hoef, ik hoef morgen niet een, een, een linksbuiten van uh, Duitsland tegen te houden. Dat scheelt natuurlijk. Niet. Ik hoef alleen maar te kijken. Laten we het vooral hebben over de wedstrijd. Uh, hoe staan we ervoor? Het is tien punten verschil. Dat is eigenlijk de hele tijd al zo. Het is nu negen. In het voordeel van Miami Heat nog steeds. Het hangt een beetje zo. ja, Acht, negen, elf punten. Daar valt het de hele tijd een beetje tussen. Dat heeft met name met de vliegende start van Miami te maken. In eerste instantie. Maar al die drie punten die er in het begin vlogen. Nu niet meer. Shane Berrier nadat hij drie op drie had gestaan. Schoot hij zijn vierde drie uiteindelijk dan toch mis. Maar hij blijft wel gewoon meescoren. LeBron James is meegaan scoren voor Miami Heat. En dat betekent dat die voorsprong gewoon uh, blijft staan ondanks het feit dat ook bij Oklahoma nu naast Kevin Durant ja nou, nauwelijks heeft hij nog punten gemaakt dus ze moeten die anderen doen en daardoor blijven ze nog wel aan het lijntje hangen, maar dat is het voorlopig ook. 45 tegen 36 staat het. Nog steeds in het tweede kwart. Die is bijna afgelopen en onze show is op de helft. Ja, volgende uur gaan we veel aandacht besteden aan baseball. Waaronder Brian Farley, onze Nederlandse bondscoach... die goud heeft gewonnen. Maar eerst naar het NOS Radio 1-journaal. The All-American Night Sports. Tot 6 uur bij Omroep BNL. Op Radio 1.